6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal blikken wij vooruit op PSV AC Milan... jeugd versus ervaring. En meer over het verlies van de Nederlandse spoorwegen. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Raymond Seré. Minister Dijsselbloem erkent dat zelfstandigen zonder personeel... extra kwetsbaar zijn in deze crisistijd... De minister reageert op cijfers van het CBS over de koopkracht. Volgens het CBS gingen mensen in Nederland... er vorig jaar gemiddeld 1% in koopkracht op achteruit... en zelfstandigen 2,7%. Minister Dijsselbloem. Het was natuurlijk bij een beeld dat uh, breed in samenleving... koopkracht wordt ingeleverd in de crisis. Voor ZZP'ers geldt dat weten we ook dat ze in deze crisistijd... Eigenlijk een, nog een extra buffer uh, vormen, omdat zij natuurlijk geen vaste uren hebben... geen vaste contracten, volstrekt afhankelijk zijn... van de opdrachten die ze binnenhalen. Dus dat maakt hun extra kwetsbaar in deze tijd.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 De NS heeft een moeilijk halfjaar achter de rug. De spoorwegen noteerden een nettoverlies van 76 miljoen euro. De financiële resultaten vielen tegen omdat het spoorbedrijf geld moest afboeken op de Vira hoge snelheidstreinen. Begin juni besloot de NS niet verder te gaan met de Vira. En daarnaast heeft de NS flink last van de economische crisis. Zo wordt er minder gereisd. En ook heeft het spoorbedrijf te maken met hogere operationele kosten. De treinen reden het afgelopen halfjaar wel beter op tijd. Bij de extra beveiligde inrichting in Vught zijn afgelopen donderdag opnieuw sleutels kwijtgeraakt. Al gaat het dit keer niet om sleutels van een buitendeur, maar om sleutels die binnen de EBI werden gebruikt. Er zijn meteen maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en er komt een onderzoek naar de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. In 2011 was de hoofdsleutel van de EBI ineens verdwenen. De EBI in Vught huisvest de gevaarlijkste criminelen van Nederland. De gemeente Amsterdam begint op 10 scholen een proef waar kinderen al vanaf 2,5 jaar naartoe kunnen. In de opzet worden voorschool, peuterspeelzaal speelzalen en kinderopvang samengevoegd. Doel van het vroege leren is om de overgang naar de basisschool makkelijker te maken. Want volgens de gemeente heeft de helft van de Amsterdamse kinderen een taalachterstand. Wat wij willen met een peuterschool is dat alle Amsterdamse kinderen vanaf 2,5 jaar er naartoe kunnen. Zodat kinderen met een taalachterstand gewoon klaar voor de start zijn als ze naar de basisschool gaan. En kinderen zonder taalachterstand gewoon een plek hebben waar ze. Spelend kunnen leren. De tentoonstelling over koninklijke inhuldigingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft in drie maanden tijd 100.000 bezoekers getrokken. Bij de expositie was onder meer de koningsmantel van Willem-Alexander te zien, de blauwe jurk van koningin Maxima en de inhuldigingsjapons van koningin Beatrix, Juliana en Wilhelmina. De tentoonstelling in de Nieuwe Kerk ging niet alleen over de zeven inhuldigingen, maar ook over de geschiedenis van de Nederlandse monarchie.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 Bij Interpol is aangemeld en ook bij het Art Loss Register in Londen. En vervolgens ontdek je dan dat 11, 12 weken later het werk al geveild wordt. Sadebis wil niet reageren zolang het politieonderzoek naar de kunstroof nog loopt. Een man uit Almere moet een jaar de gevangenis in... omdat hij eerder dit jaar een bowlingbal in het gezicht van zijn toenmalige vriendin gooide. Volgens de rechtbank in Lelystad was dat een poging tot doodslag. Op videobeelden is te zien dat hij de bal van 3,5 kilo in de richting van de vrouw gooit. Dat gebeurde in een bodingcentrum in Almere. De man zegt dat de bal bedoeld was voor iemand anders. Een man die tijdens de ruzie zijn vriendin vasthield. De vrouw werd volgeraakt en kwam pas dagen later bij in het ziekenhuis. Ze liep ernstig hersenletsel op. En dan het weer. De zon schijnt geregeld. Maar er trekken ook nog wat wolkenvelden over het land. Het is 19 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Morgen zonnige periode, maar ook weer wat sluierwolken. Het wordt 21 tot 25 graden. Bij opnieuw weinig wind. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. En wordt het in het binnenland nog iets warmer. In het weekende neemt de kans op een bui toe. De verkeersinformatie, hoe is het met de avondspits, John zo ook aan? Nou, de teller staat op 49 kilometer. De meeste files staan bij Amsterdam, Utrecht en in het zuiden van het land. Twee opvallende files. Op de A12 in de richting Den Haag is op de parallelrijban een ongeluk gebeurd bij Gein. Daar zijn twee rijstoken dicht en er staat inmiddels twee kilometer file. En op de A50 Eindhoven richting Oost wordt geflitst. en Daardoor staat het tussen het Eckersweijer en sint Oedenrode 5 kilometer.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 Zes minuten over zes. Het zijn de play-offs voor de Champions League. PSV tegen AC Milan. En ze hopen in Eindhoven op dit soort geluiden. al hier eens? Daar is dan zijn doelpunt. Dat was tegen de Belgen. Hij is er vanavond niet bij. Anderen wel natuurlijk. Straks meer over de wedstrijd. Eerst het nieuws uit Tsjechië, want het parlement daar heeft zichzelf vanmiddag ontbonden. En dat is het slotstuk van een maandenlange politieke crisis in Tsjechië. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, en dit was dan kennelijk nog de enig denkbare oplossing? Ja, er zat weinig anders op. Uh, het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat het zover zou komen. De regering is in juni al gevallen over een uh, reeks schandalen. Het ging over corruptie, vriendjespolitiek, uh, ook allerlei persoonlijke kwesties. Uh, de premier bijvoorbeeld had een medewerkster die de militaire inlichting had ingeschakeld om zijn vrouw te laten schaduwen. Omdat zij zelf een verhouding met de premier had en dus eigenlijk zijn vrouw in discrediet wilde brengen. En zo was iedereen in allerlei kwesties uh, verwikkeld. De regering moest toen uh, opstappen en daarna heeft president meneer Zeeman uh, in feite het heft in handen genomen. Hij is de eerste president in Tsjechië die rechtstreeks door het volk is gekozen. Dat is nieuw, want tot dan toe waren we alle presidenten door het parlement gekozen. Dus hij vond ook dat, dat hij daarom als president van het volk uh, veel meer macht zou moeten hebben. En hij heeft op eigen houtje een, een linkse regering benoemd, die helemaal geen meerderheid heeft in het, in het conservatieve parlement. Dus ook verder geen steun kreeg. Uh, en dat leidde tot een soort padsituatie waardoor in feite iedereen nu uh, twijfelt en niet meer weet wat hij moet doen. En het parlement heeft toch gezegd, nou dan maar nieuwe verkiezingen. Want dat is uh, wat er nu gaat gebeuren op korte termijn, verkiezingen? Ja, nou ja, het is nu weer aan de president, want hij heeft allerlei volmachten in Tsjechië om uh, die verkiezingen uit te schrijven. Dat moet hij uh, op een gegeven moment doen en dan is het binnen 60 dagen. Dus als hij dat nu, nu nog doet, dan zijn er eind oktober, zijn er verkiezingen. Uh, men gaat er ook over vanuit dat hij dat doet, omdat het eigenlijk voor hem niet, mee eens, niet meer zo slecht uitkomt. Uh, door die hele affaire in juni... door de regering viel, de conservatieve regering... hebben de conservatieve partijen zoveel problemen gekregen... en zijn zoveel steun verloren bij de bevolking... Dat het er naar uitziet als er nu verkiezingen zouden komen, of als die eind oktober komen, dat dan de linkse partijen, en daar is de president ook van, dat die een, een de meerderheid krijgen. Dus dan krijgt de president alsnog zijn zin. Het is dus al maandenlang instabiel. Nu hebben we in België gezien, volgens mij twee of drie jaar, dat ze geen echte regering hadden. Uh, dat maakte voor het land niet eens zo heel veel uit. Hoe is dat in Tsjechië? Heeft Tsjechië erg geleden onder die crisis, die politieke crisis? Ja, je leidt daar behoorlijk onder. Het is een politieke crisis, maar ook een economische crisis. Er zijn ontzettend veel hervormingen die volgens deskundigen zouden moeten worden doorgevoerd. Waar het nooit van komt, omdat de politiek echt met zichzelf bezig is. Het voortdurend gaat om affaires. Die vorige regering die in juni terug moest treden... daar zijn meer dan tien ministers in de loop van de regering ook tot aftreden gedwongen geweest... vanwege verschillende affaires. Dus het is een, een, een regering en een, een, een soort uh, een ziekenhuis eigenlijk, het parlement en een regering, waar steeds mensen wegvallen en dan weer andere mensen opkomen. Uh, het ziet er nou uit dat nu weer een hele andere regering, precies de andere kant, de linkse partijen dan weer de verkiezingen zouden winnen. En in zo'n systeem waar je steeds heen en weer gaat tussen de ene en de andere partij, komt het er eigenlijk nooit van om een keertje stabiel en een tijdje lang te regeren en de problemen op te lossen waar het land echt voor staat. Dat zijn grote economische hervormingen die eigenlijk ingevoerd zouden moeten worden. Een serieuze discussie over de vraag of Tsjechië bijvoorbeeld mee gaat doen met de euro. Die hebben ze nog niet ingevoerd. Dat zijn allemaal dingen die, ja, waar ze niet aan toe komen. Uh, en die dan misschien een volgende regering na de verkiezingen in oktober een keertje aangaan, uh, aan kan gaan pakken. Wouter Meijer was dat over de situatie in Tsjechië. Dan Egypte. In het grootste mortuarium van de hoofdstad, Cairo. Er liggen nog steeds veel lichamen die niet geïdentificeerd zijn. Het gaat om mensen die afgelopen week het slachtoffer zijn geworden... van het ingrijpen van het Egyptische leger en van de politie. Joris van den Kerkhoff, onze verslaggever, is in Cairo. Joris, en jij bent net naar dat mortuarium geweest. Ik begreep dat je niet naar binnen mocht. Heb je wel gehoord hoeveel mensen daar nu nog liggen? Ja, tientallen mensen liggen er nog om geïdentificeerd te worden door, door familieleden. Familieleden die vaak van, van buiten de hoofdstad komen, van ver. De mensen die dood zijn, die waren hier bij de demonstratie... maar kwamen oorspronkelijk uit een andere stad dan bijvoorbeeld. Dus ze komen van ver en zijn dan daar aan het identificeren. Toen de grote bloedbaden waren vorige week. Uh, toen waren er rondom het mortuarium... Uh, lagen er ook nog tientallen uh, lijken. Nu ligt het merendeel van de lijken binnen. Maar er staan er ook nog twee koelwagens buiten... van die grote vrachtkoelwagens... Uh, waar ook uh, nog, uh, nog lijken in liggen. En hoe gaat dat dan? De mensen moeten maar zoeken... waar, waar hun familielid of, of vriend of kennis ligt? Ja, uh, ze kunnen daarbij wel geholpen worden... door, door mensen uh, uit de omgeving... Uh, en die uh, helpen dan alleen als ze daar, uh, daarvoor betaald krijgen. Dat is wel redelijk bizar om dat daar dan uh, mee te maken. Uh, naar binnen gaan als journalist, daar moet je voor betalen. Nou goed, daar kun je dan nog je schouders over ophalen... en bepalen of je het wel of niet doet. Maar uh, de nabestaanden die daar, uh, die daar naartoe gaan... die moeten in veel gevallen... Uh, ook betalen om hun eigen familielied te kunnen uh, identificeren. En dat gebeurt dan niet echt per se door de mensen van het mortuarium zelf... maar ja, door de mensen die uh, de, de, in de omgeving van het mortuarium wonen. Zij geven aan, als je naar binnen gaat zonder te betalen... dan heb je op een of andere manier, zonder verder te specificeren, een probleem. En uh, dat mortuarium, staat dat toe dat dat gebeurt? Die zorgen er niet voor dat die mensen gewoon gratis naar binnen kunnen? Dat gebeurt. Um, ja, het is niet echt een kwestie van toestaan of niet toestaan. Het, het, het, denk ik, het gebeurt in, uh, in uh, een aantal gevallen waar ik het uh, uh, van gehoord heb. Of het voor, bij iedereen gebeurt. Um, ja, je kunt natuurlijk ook zeggen dat je er niks van aantrekt en uiteindelijk doorloopt. Uh, maar ja, waar je vooral, en daar zat mijn verbijstering in, uh, als je daar met groot verdriet naar binnen gaat uh, om dan eerst... Uh, uh, van dat soort mannetjes van je af te moeten slaan uh, met, uh, met geld... tegen een behoorlijke uh, hoeveelheid geld. Vaak een uh, maandsalaris uh, voor, bijvoorbeeld een, uh, voor bijvoorbeeld een leraar. Heb ik uh, begrepen, 500 Egyptische pond. Uh, moet, je dan, uh, moet je dan naar binnen? Ja, wat is dan wat je gaat doen? Betaal je of betaal je niet? Ja, je zult wel betalen, omdat je graag uh, je familielid wilt identificeren. Ja, Dat geeft ook wel iets aan over hoe de situatie daar nu is. Uh, dat, dat dit kan bestaan. Hoe, hoe zit het met uh, ja, de aantallen? Zijn inmiddels alle mensen die zijn overleden geteld? Of moeten we ook al die niet geïdentificeerde lichamen daar nog bij optellen? Nou, Ik geloof niet dat je die daar dan weer bij het, uh, het aantal wat nu genoemd wordt... zo rond de 900 uh, moet, uh, moet optellen. Maar, uh, want de lichamen zijn geteld, niet het aantal uh, personen of het aantal namen. Maar of dit precies uh, die 900, of dat, dat nou precies het aantal is... Waar, uh, waar je uh, van, uh, van uit moet gaan, ja, dat, is, dat is helemaal niet zeker. Het kunnen er veel meer zijn. In theorie kunnen het er ook minder zijn... maar uh, waars waarschijnlijker is dat het er meer zijn dan, uh, dan die 900. Joris van der Kerkel vanuit Egypte. 49 kilometer was het uh, kort geleden, John Sohoka. Hoe is het ja, nu met de avondspits? Nou, de teller staat op 43 kilometer. Goed, maar de meeste files staan nog bij Amsterdam en Utrecht en in het zuiden. Um, twee opvallende files op de A12 richting Den Haag is in de kopstaat. Bijvoorbeeld de botsing gebeurt op de parallelrijbaan bij Nieuwegein. Daar zijn twee rijstoken dicht en er staan 3 kilometer file. En op de A50 eindover richting Os is de politie aan het flitsen. Daardoor staat er tussen Industrietrein rijdt en Sint-Ulo-Oderen. 4 kilometer. Het is 14 minuten over 6. Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek... heeft berekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland... er ietsje beter voor staat dan de afgelopen maanden. Roepau, onze verslaggever, ging daarom kijken... of dat merkbaar is bij winkelend publiek. Het gaat er dus om dat je dat vertrouwen verzilvert. Met andere woorden, dat je ervoor zorgt dat mensen jouw winkel binnenlopen... en met volle tassen weer naar buiten. Een wandelingetje over de Nieuwe Dijk en door de Kalverstraat in Amsterdam laat een groot gebrek aan creativiteit zien. De meeste winkeliers plakken simpelweg een papier op het raam... waarop staat 20, 30, 40, 50, 60 procent korting, opruiming, sale, korting en that's it. En deze mevrouw met haar twee dochters denkt dat dat ook het beste werkt. Ja, ik denk als je winkelt dat je ook niet winkelend publiek, zeg maar... niet heel erg gefocust is op nieuwe, aparte slogans. Ik denk dat je het dan wel heel basic en standaard moet houden. Oh, ja? want bijvoorbeeld een bordje met vanaf bepaald bedrag. Ja. Dan heb je nog de helft van de tijd ruzie over het woordje vanaf. Want er staat op 5 euro. En dan waarvoor is het dan 10 oh, okay. euro? Het, het moet gewoon echt dan niet te anders hoor. Want eenvoudige boodschappen die werken toch nog het best. Eenvoudige standaard boodschappen denk ja, ik ja. toch wel hoor. Voor gemiddelde publiek wat langsloopt. Bij dit filiaal van de Spaanse kledingketen denken ze daar toch iets anders over. Een heel bescheiden papiertje zeel op het raam. Hier denken ze dat het van andere strategieën moet komen. Um, ja, het valt ons inderdaad ook op dat heel veel winkeliers inderdaad uitverkoop hebben. En wat wij proberen is juist om niet uitverkoop mensen naar binnen te lokken, maar met andere, op andere manieren. Um, wat we eigenlijk elk weekend opnemen hebben is uh, ja, Fun Day. Dus um, we hangen ballons buiten op, dus mensen zien sowieso, oh, er is iets gaande. Yeah. Uh, zonder korting, maar we schenken Prosecco, dat soort dingen. De muziek staat wat harder. Uh, ja, we creëren een beetje een feestje in de winkel, dat uh, bevalt heel goed, hebben we gemerkt. Uh, wat we ook doen is uh, de semi-naked party, ik weet niet of u dat kent. De Half eerste... naakt, ja, vertaal precies, ik even. Inderdaad. Ja, de eerste 100 mensen die uh, bij ons voor de deur staan in ondergoed, die uh, krijgen een gratis outfit. Dus Dat hebben uh, we dit jaar uh, gehad in Antwerpen en vorig jaar in, uh, in Amsterdam. Um, ja, dus dat soort acties doen we eigenlijk om mensen uh, ja, naar binnen te uh, lokken. En dan die winkel waar je bij besteding van 60 euro aan sportartikelen een koptelefoon gratis krijgt. Klinkt leuk. Maar je moet wel heel veel schoenen kopen voor die 60 euro. Want ze kosten vaak niet meer dan 5 euro per paar. Ja, dit zijn over het algemeen uh, ja, overjarige modellen die er gewoon ook echt uit moeten. Dus dan ja. wordt het ook aantrekkelijk gemaakt met de prijs. En waardoor ja, de consument uh, het makkelijker meeneemt. Dat is absoluut zo. Adverteren? Uh, ja, vooral op internet doen wij het. Uh, wij adverteren niet meer in folders. Het heeft geen zin? Uh, of is het te duur? En-en, denk ik. U heeft heel wat tas aan uh, de buggy hangen. Flink ingekocht. Nou, dit hebben mevrouw en eh, dochter en schoonzoon gedaan. U heeft zich niet naar binnen laten lokken door al die papieren op de ramen. Ik laat degelijk, ik doe alleen maar oplaten. Bent u gevoelig voor reclameboodschappen? Wat... Ik niet. Nee? Ik ben ook wel eens laten zien: eh, weer betalen, drie halen. Of iets. Je betaalt of de derde paar mee. Eh. Ik zeg altijd: dat moet je niet doen. U trapt er niet in. Niet. Wat zou ik verzinnen in die reclame, jongens? Nou, ik wil er nu precies maar even voor mezelf. Als ik een één paar nodig heb, koop ik liever een gewoon paar zonder die reclame. Dat ik nu maar drie paar op zo'n scheep, terwijl ik er eentje nodig heb. Ja. Ja. Sherry nu, read my book. Dan gaan we naar Frankrijk, want een grote delegatie van de Franse regering is op dit moment in Marseille, in de Zuid-Franse havenstad, was gisteravond namelijk opnieuw een afrekening in het criminele circuit. Er werd iemand uh, om het leven gebracht en dat is al de dertiende keer dit jaar in Marseille. Frank Renaud, onze correspondent. Frank, die regeringsdelegatie, is die echt gekomen vanwege die laatste liquidatie? Nou, de regering wil zelf vooral de indruk wekken dat dat niet zo is. Niet zo van, kijk, ons is er gebeurd iets en we komen er uh, meteen op af. Dat zeggen ze zelf. Maar dit bezoek stond niet op de agenda van de premier. Er is pas toe besloten na die liquidatie... gisteravond inderdaad in Marseille... een 25-jarige man die doorzeefd werd met kogels. Nou, premier Ayro is er vanmiddag aangekomen met vijf van zijn ministers. En hij zei, wij willen structureel iets verbeteren in Marseille... want het moet veilig zijn voor alle bewoners. En daarom, daarom nam hij dus ook vijf ministers mee om toch vooral te laten zien dat het hem serieus is. Ja, en wat wil hij dan concreet gaan doen? Uh, dat is nog niet bekendgemaakt, uh, want de, de problemen zijn natuurlijk heel erg groot... en heel divers ook, daar ligt een uh, belangrijke ding aan ten oorzaak... aan ten grondslag ook aan die problemen. En uh, hij is op dit moment nog bezig met zijn, ziekte, met zijn bezoek... er zijn nog geen concrete maatregelen bekendgemaakt. Nee, en uh, uh, die problemen waar je het over hebt... kan je schetsen uh, waarmee Marseille kan dat dit zo is... Nou, eigenlijk is het een resultaat van jaren, of zelfs decennia zou je kunnen zeggen, onachtzaamheid. Vooral in de noordelijke wijken is er een opeenstapeling van problemen. Werkloosheid, armoede, op alle probleemlijstjes die er in Frankrijk bestaan staat Marseille op nummer 1. En daardoor konden criminelen met succes hier die drugshandel opzetten. En dealers hebben inmiddels in sommige buurten van Marseille echt de macht overgenomen, letterlijk hè. Er zijn sommige flats in het noorden van Marseille waar je niet meer naar binnen kan als bewoner, als je je niet eerst legitimeert bij die dealers die bij de ingang staan. Nou, de situatie werd vorig jaar zo ernstig in die wijken... dat met 24 liquidaties in een jaar vorig jaar... Hè, toen hebben lokale politici geroepen om de inzet van het leger zelfs. Goed, Frank Renoud, uh, jij vroeg dat bezoek voor ons kijken of daar iets uh, concreets uitkomt. Dank in ieder geval voor dit moment. Dan voetbal. Vanavond speelt PSV dus in de play-offs van de Champions League tegen AC Milan. Volgende week is de return in Italië en dan is duidelijk wie mee zal doen in het hoofdtoernooi van dit prestigieuze evenement. Ik heb nu contact met Bas Stichler volgens mij. Bas? Ja. Kan ben je niet er? Zeggen. Goedenavond ja, Bas. Goedenavond. Uh, nou ja, hoe schat jij dat in? Ja, dat is heel moeilijk omdat PSV in de eerste wedstrijden wel eens laat zien dat ze over heel veel talent beschikken. Maar eh, talent hebben en het dan moeten opnemen tegen een grote macht als AC Milan, dan weet je het eigenlijk nog steeds niet. Ik geloof dat Willy van der Kerk ook in lokale media in de buurt van Eindhoven heeft gezegd dat PSV in zijn ogen kans hebben is voor de Champions League. Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje uit de bocht. Maar als ik zijn woorden een beetje vertaal, misschien wil die PST harder onder de riem steken en tegen de heren zeggen: Jongens, jullie hebben talent en onderschat jezelf nou in ieder geval niet. Dan kan ik er een heel eind in mee. Maar het was wel een soort eerste serieuze testcase? Ik ben echt wel heel nieuwsgierig. Want AC Milan, is dat nog het AC Milan van vroeger? Hoe schat jij Milan in nu? Ja, is PSV nog het PSV van vroeger? Is Ajax nog een Ajax van vroeger? Het antwoord is nee. Uh, Milan is derde geworden in de Serie A afgelopen jaar. De grootmacht die het uh, geweest is, is het eigenlijk al een paar jaar niet meer. Uh, tegelijkertijd, als je derde wordt in de Serie A en je hebt spelers tot je beschikking... die luisteren naar illustere namen als Mario Palotelli en El Sharawi en Boateng en Nigel de Jong, en Montolivo, en zo kan ik toch wel even doorgaan, dan beschik je gewoon over een ijzersterk elftal. Dat is een elftal dat uh, zijn sporen verdiend heeft, dat prijzen gewonnen heeft, waar ervaring in zit, waar veel talent ook in zit. Uh, dat is een ijzersterk elftal. En de competitie is volgens mij nog niet begonnen in Italië. Kan dat een voordeel zijn voor PSV? Ja, dat denk ik wel, want uh, ze beginnen daar komend weekend pas. Uh, PSV heeft natuurlijk al vijf officiële wedstrijden in de benen in de competitie en twee tegen zulte Waerigem. Dan moet je wel bijzeggen dat die duels van PSC allemaal zijn geweest tegen tegenstanders die niet meevielen. Want met alle respect voor ADO Den Haag... en voor NEC en voor Go Ahead... dat zijn toch ploegen die normaal gesproken... in het rechterrijtje terechtkomen in Nederland. En ik denk als zulte Waerigem in Nederland mee zou voetballen... dat ze ook niet in de top 7 zouden eindigen. Dus dat moet je misschien ook weer met een kooltje zout nemen. Maar je hebt wel wedstrijden in de benen. En voor Milan is het een soort vuurdoop. Um, nou, is daar niet... Ongelooflijk veel veranderd in de afgelopen zomer. Het is niet zo dat er zeven nieuwe spelers moeten worden ingepast. Maar toch, zo na die zomer, oefenwedstrijden spelen en dan ineens om het echt niet voor het eerst. Ja, het is toch wel even afwachten. Jij ja, volgt dat Bas Dichter Radio 1, half negen. Begint de extra uitzending. Ja, zeker, zeker. Radio 1, extra uitzending van Langs de Lijn. Als je makkelijk en goedkoop aan een kamer wilt komen, dan kan je het beste in Tilburg gaan studeren. Want uit onderzoek blijkt dat de kamers daar met gemiddeld 18 euro per vierkante meter het goedkoop zijn. Het zal niet verbazen: Amsterdam is met 30 euro per vierkante meter het duurst. Nemen aankomende studenten dit nu mee in hun keuze voor een stad? Martijn van der Zanden ging dat uitzoeken bij de introductie voor nieuwe studenten in Tilburg. Hoi, Alsjeblieft, wil je eentje? Een gezellige drukte hier op de informatiemarkt in Tilburg. Een flyer, condoom. Ja, ook dit jaar zijn er natuurlijk weer duizenden studenten die hier komen studeren. Alsjeblieft, dus veilig. En hoewel niet iedereen hier naartoe komt vanwege de makkelijke kamers die je er kunt vinden. Nee, dat is niet mijn keuze opgemaakt, nee. De studie die ik doe is alleen in Tilburg te volgen. Dus vandaar dat ik naar Tilburg ga. Zijn er studenten die daar toch wel rekening mee houden? Ja, een beetje wel. Ik kom zelf uit Zeeland. Dus ik moet per se op kamers hier, want het is gewoon niet aan te reizen. Je hebt in flink wat studenten, andere studentensteden rondgekeken. Hè? Nijmegen, Groningen, Utrecht, Rotterdam. En uiteindelijk voor Tilburg gekozen. Het ja. was gewoon veel leuker, gezellige studies. ontgoed goed aangeschreven. En makkelijk een kamer vinden heeft dan een rol gespeeld. Niet echt een rol, maar dat is fijn meegenomen. Oké okay, jongens, heeft iedereen alles gezien? Dan kunnen we weer verder. Ja? Niemand meer? Oké, okay. dan kunnen we verder. Marieke Moorman, wethouder hier in Tilburg. Studentenzaken. ja... Mooi lijstje, gefeliciteerd Tilburg, goedkoopste studentenstad als je naar de huur kijkt van Nederland. Ja, dankjewel. Daar zijn we heel blij mee. Want het is voor studenten natuurlijk heel erg belangrijk dat ze goedkoop kunnen wonen. En vooral ook niet te lang hoeven te wachten op een kamer. Heel veel mensen, als ze aan studentensteden denken... Ja, zullen ze misschien niet in de eerste plaats aan Tilburg denken. Nee, dat weet ik. Tilburg dat is een stad voor liefde op het tweede gezicht. Dus je, je moet er zijn, je moet het meemaken. En dan weet je en zie je hoe leuk het is. En dat zetten wij ook in, want onze beste reclame zijn eigenlijk de oud-studenten... en de huidige studenten die vertellen hoe fantastisch het ze hier hebben als ze hier studeren. Liefde op het tweede gezicht, Tilburg. U hoorde een uh, verslag van Martijn van der Zanden. Dan komen wij aan bij uh, het einde van dit Radio 1-journaal van dinsdag 20 augustus. Straks zomeravondspits van WNL met Kasper Kooi. Niet vanuit Tilburg, denk ik, Kasper, of wel? Nee, nee, nee, nee, nee. We zijn in Rotterdam. We zijn uh, op uh, museumpark nummer 25. Dat is het adres van het nieuwe instituut. En ik ben hier met uh, manager Floor van uh, Spaandonk. Spaandonk, moet ik zeggen. Het nieuwe instituut, dat is eigenlijk gewoon het oude architectuurinstituut? Maar dan samen met Prins, het uh, instituut en Virtual Platform... en dat vormt samen het nieuwe instituut. Het dus, nieuwe instituut ja. dat later weer een oud instituut moet worden, ooit in de of toekomst. Of altijd nieuw. Of altijd nieuw. Nou, hier vandaan uit Rotterdam dus, zometeen zomeravondspits van WNL. Maar eerst natuurlijk het nieuws.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 Ja, gooi hem er maar in. Citroën, creatieve technologie. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem erkent dat zelfstandigen zonder personeel... ZZP'ers extra kwetsbaar zijn in deze crisistijd. Dat doet hij in een reactie op cijfers van het CBS over de koopkracht. In de coalitie bestaan plannen om de fiscale voordelen... voor ZZP'ers fors te beperken. En Dijsselbloem wil niet zeggen of hij die plannen doorzet. Snoepfabrikant Nestlé heeft concurrent Mars voor de rechter gesleept. Volgens Nestlé is er sprake van oneerlijke concurrentie in tankstations. Nestlé beschuldigt Mars ervan pomphouders met bonussen en vergoedingen... te verleiden de merken van Mars op ooghoogte en dicht bij de kassa neer te leggen. En Mars spreekt de beschuldigingen tegen. Tsjechië gaat vervroegd naar de stembus. Het Tsjechische parlement is ontbonden na maanden van politieke onrust. De centrumrechtse regering viel in juni... geplaagd door beschuldigingen van corruptie. En waarschijnlijk zijn die nieuwe verkiezingen in oktober. En de man uit Almere moet een jaar de gevangenis in... omdat hij een bowlingbal in het gezicht van zijn vriendin gooide. Volgens de rechtbank in Lelystad was dat poging tot doodslag. De vrouw liep ernstig hersenletsel op. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. De wolken die we nu nog hebben, die lossen grotendeels op vanavond en vannacht. Dan is het helder. En omdat er vrijwel geen wind staat, ontstaan er op veel plaatsen weer wat mistbanken. Dat zal overigens voornamelijk in het binnenland gebeuren. Daar wordt het namelijk het koudst. Het koelt af naar een graad of 8 plaatsen in het binnenland. En vlak aan zee wordt het een graad of 12. Morgen trekt een zwak front over. En dat zal te merken zijn aan veel hoge bewolking. De zon zal daar gedeeltelijk schuil achter gaan. Tegelijkertijd komt er ook wat warmer lucht binnenstromen... zodat de temperatuur wat hoger komt dan vandaag. De maximumtemperatuur hier wordt zo'n 22 graden op de Wadden... tot 25 graden in Oost-Brabant en Limburg. Ook is er morgen maar weinig wind, zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En na morgen komt er meer zon en ook wordt het nog wat warmer. Temperatuur donderdag 21 tot 26 graden en vrijdag 23 tot 28. In het weekend neemt de kans op buien geleidelijk toe... En ook wordt het dan iets minder warm. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spit zit er bijna op. Nog een file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat dus naar de knooppunt Muidenberg. En op de ringweg Amsterdam, de A10... daar staat dus de knooppunt Watergasmeer en Oud-Zuid, 5 kilometer. Dit is Radio 1... WNL zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? vandaag? Vandaag ben ik in mijn geboortestad. Ik ben in Rotterdam. Het is wel goed om hier weer een keertje terug te zijn... voor het ultieme Rotterdamgevoel, zullen we maar zeggen. Het ultieme Rotterdamgevoel? Nou, gewoon al die dingen die niet af zijn. <tog> Toch? Wat is hier niet af? Niks. Niks is af. Alles is ont in ontwikkeling nog. Dus uh, deze stad raakt nooit af. Ik dacht, ik zou wat sombere gezichten zien na de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Ajax. Want dat ging niet zo goed, maar dat valt mee. Het rotzorg zijn, laat ik het zo zeggen. Nee, maakt me helemaal niks uit. Ik ben Feyenoord-fan, maar dat was ik. Maar op het ogenblik is het natuurlijk een hopeloze tent. Bent u nou geen Feyenoord-fan meer dan? Nee, natuurlijk niet. Ik kom niet meer in het stadion ook. Ben ik ben al laren niet meer geweest. Maar een flesje bier gooien, dan hoeven we niet meer. Wat is er te doen? Nou, je hebt hier de Euromast, je hebt hier Speedo, je hebt Blijdorp en het nieuwe instituut. Nooit van gehoord. Oh, dat ken je niet? Oh. Nou, dat is zeg maar het oude architectuurinstituut uh, met ook design en e-cultuur erbij. Ik zou niet weten wat het is. Dat ken ik ook niet. Oh, oké. Okay. <laughs> en wie is erbij? Floor van Spanendonk van dat nieuwe instituut. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat? E-cultuur? Nieuwe Mediacultuur. Dat is het? Ja. Okay. Goedenavond, we zijn bezig met de laatste week van onze tournee door Nederland... van Zomeravondspits van WNL hier op Radio 1. Nog een paar dagen op zomerse locaties in het land. Plekken waar we zelf het nieuws opzoeken. Nou, De tour die hoor je dus elke dag op de radio, maar die volg je ook op Twitter. @avondspitswnl. En Ik begrijp dat voor veel mensen de zomer er alweer op zitten. En, uh, dat ze alweer aan het werk moeten, dus geniet er nog maar eventjes van. Dat doen wij ook hier bij Zomeravondspits. Vandaag dus bij het nieuwe instituut in Rotterdam. Um, de architectuurstad van, van Nederland en bij mij dus manager Floor van Spaandonk. Ja, e-cultuur, um, nieuwe media, vertel. Vijftien um, jaar geleden kwam uh, een enorme mediacultuurhoos in uh, Nederland binnen, of al iets langer. Uh, media Labs gingen vragen stellen: hé, hey, wat kunnen we nou met dat internet? Uh, wat betekent dat voor de kunstenaars? Cultuur. Uh, hackers gingen ermee aan de slag en in Nederland is er een grote rijke cultuur en die bestaat uit media labs, media festivals, media kunstenaars en daarvan is het toen ook bedacht: hmm, misschien moeten we emergente cultuur, dat is het, nieuwe cultuur die steeds inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, uh, ook een plek geven en uh, er zijn ook opleidingen voor, zoals de gameopleidingen. Ja. En, en hoe ziet zo'n plek er dan uit hier in het instituut? We um, denken hoe uh, games uh, zich verhouden tot uh, misschien de openbare ruimte en uh, gamification van de samenleving en wat kunnen we daarmee doen? Game wat? Gamification, het uh, spelen, het omgaan met een omgeving, maar dan welke uh, speltheorie zit er misschien onder? En dat is uh, groot goed bij universiteiten en opleidingen En wij laten dat hier ook zien. Oké, okay, okay. ik, ik ben benieuwd. Laten we het niet al te ingewikkeld nee, maken, wil, nee. ik, wil ik zeggen. Um, Welkom in de nieuwe wereld. In de nieuwe wereld. Hier op het terras, want we zitten niet binnen, we zitten buiten. Het is, het is wel wat frisser aan het worden. Wel tussen de eentjes. Gezellig hier. Ja. Um, het nieuwe instituut, samengegaan dus met allerlei uh, organisaties. Ja. Waarom? Een um, uh, gedeelte was het overheidsbeleid, waarin nog steeds uh, creatieve industrie hoog in het vaandel staat. Uh, uh, Nederland herkent, of herkent dat dat een groeieconomie uh, kan zijn. Um, en uh, wat er toen is gebeurd, ze hebben gezegd: Hey, architectuur, design, mode, ecultuur. Het zijn allerlei ontwerpende disciplines. Uh, Werken ook steeds meer, uh, meer samen. Kan dat niet bij elkaar? En zo zijn we ook tot een uh, gezamenlijk instituut gekomen. Uit de uh, uh, uh, uh, uh, ja, overwegingen. Overwegingen. Het uh, heeft ook te maken met de enorme bezuinigingsslag... die er is gemaakt in de kunst en cultuur. Ja. En um, ja, Dus dan heb je ook een nieuw instituut. Wat... Ja. Het, het nieuwe instituut. Veel Rotterdammers die kennen die naam nog helemaal niet. Kan ik nee. me iets bij voorstellen. Nee, nee hè? jij ook niet. Nooit van gehoord? Nooit van gehoord. Geen idee waar je het over hebt. Nog nooit van gehoord ook? Nooit van gehoord ook. Ja, klein nee. vraagje voor de radio. Als ik zeg het nieuwe instituut, wat zeggen jullie dan? Geen idee. <laughs> Geen idee. Dus ze moeten wat aan hun naamsbekendheid doen? Ja, denk ik ook. Maar er hangen hier wel allemaal posters. Ja, daar let ik niet echt ja. op. Ja, er moet nog wat aan die naam gebeuren. Klopt. Gelukkig zit naast mij zelfs iemand die de hele campagne uh, in het najaar op gaat starten. Um, veel mensen Herkennen deze opmerking die uh, de Rotterdammers maken, denk ik wel. Uh, maar wij, wij zeggen ook wel weer terug als antwoord. Wat wil je als je net opstart? Dan moet nou je ja, ook even een januari. programma maken. Ja, nou ja, nou En een nieuw beeld en een nieuw merk en je moet het laden. En, uh, dus dat uh, is prima. Ja, ik hoop dat maar over een iedereen, jaar... Uh, want het, zat in, het zit in het pand van het oude ja, architectuurinstituut. Ja. Dat kent iedereen dan weer wel natuurlijk. Het is wel een wereldbekend merk. Ja. Ja, ja, ja. Bijna zonder dat je die naam dan opgeeft natuurlijk. Ja, maar zo, misschien zijn er het, dan meer. Het, het nieuwe ideeën. instituut heeft namelijk ook geen Wikipedia pagina, zag ik. Hmm. Moet dat aan gebeuren, denk ik. Gisteren waren we met de zomeravondspits in Eindhoven op een ja. landgoed. Daar sprak ik uh, Henk Krom, ja. de fractievoorzitter van de 50 plus partij. Hij had een vraag voor u. Nou ja, vanuit uh, de Designstad van Nederland zou ik willen zeggen, zit het wel voldoende tussen de oren van architecten en designers om leeftijdsbestendig te ontwerpen?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 Ik, her, uh, ik ben heel blij met de vraag van Enkrol, Want uh, 20 september gaat hier zelfs een tentoonstelling over. Open in Designstad Eindhoven. In het designhuis. Ja. Uh, de wat ook onderdeel mens, is van het nieuwe instituut wat, trouwens. Ja, Zit niet alleen in Rotterdam. Precies, we uh, programmeren hier in Rotterdam. Maar ook landelijk en regionaal. Dus ook in Eindhoven. En met name, um, daar wordt zeker in Eindhoven heel veel aandacht besteed aan de gezonde mens. Uh, de vrijzing wordt steeds groter... Ja, fenomeen en uh, ontwerpwereld, maar ook creatieve industrie, uh, industrie speelt daar enorm op in. Dus er is heel veel research. Uh, hier heb je bijvoorbeeld ook het Oogziekenhuis in Rotterdam. <laughs> waar je uh, zeer bijzondere ontwerpvormen uh, tegen gaat komen. Uh, en de laatste ontwikkelingen worden allemaal getoond in die tentoonstelling De Gezonde Mens. En ja, dan noem eens een je... voorbeeld. Um, design voor vergrijzing. Design voor vergrijzing moet je denken aan uh, niet alleen aan een vergroot lettertype uh, of op een app waar je kan vergroten, maar ook veel slimmere ontwerpen. Dus over een mediaontwerp of uh, type uh, interieure keuzes die je kunt maken. Um, misschien een mooie stoel voor oudere mensen. Mooie stoel, maar misschien ook nog wel veel intelligenter als je uh, de grote trend of het grote ontwerp, onderwerp op de radio en tv is natuurlijk ook het zelfstandig gaan wonen. He, de, de, de, Return, Die mensen moeten meer thuis wonen. Ja. En dat stelt een enorme ontwerpvraag eigenlijk aan de orde. Hoe heb je meer interactie? Hoe blijf je sociaal? Dus het is niet alleen fysiek, maar ook hoe gaan we dan met elkaar contact houden? En de middelen nu laten toe dat je dat kan verbeteren. Dus dat is niet alleen via die app of dat internet... Door sensoren en uh, andere interactieve modellen. Ja. En uh, die worden daar getoond. En ondertussen het ook nog even praktisch houden. Ook heel praktisch. Um, en een week later is hier zelfs een andere tentoonstelling die in Rotterdam weer opengaat. Dat is de biodesign tentoonstelling. En uh, die gaat dan veel meer over wat er organisch um, kan gebeuren. En dat is veel meer nog op de toekomst gericht. Maar... Um, ook, ja, ik vind dat zelf heel erg spannend. We... Ja, we gaan, daar ga ik het zo meteen over ah, hebben, okay, over, over biodesign. Ja. Dat houden we eventjes vast. Ja. Dit is WNL, wij blijven gewoon. Op Radio 1 maken we nieuws, maar we bespreken het ook graag. En vandaag uh, was er een uh, lichtpuntje aan de horizon. Want volgens het CBS is de consument minder somber geworden. Deze maand is er meer vertrouwen gekomen in de economie. En uh, ja, over de eigen financiële situatie zijn mensen nog wel wat negatief. En de koopbereidheid blijft laag. Hoewel, het was vanmiddag best wel uh, druk in het centrum van Rotterdam. Nou, niet zo. Toch niet? Nee, nee, niet zo. Waarom niet? Ja. Nou ja, alles gaat naar beneden. Natuurlijk, je pensioen eh, en alles gaan naar beneden. De huur wordt duurder en alles. Dus eh, je gaat er niet op vooruit. Maar toch gezellig aan de shoppen. Nou ja, shoppen. Ja. <laughs> een beetje aan het wandelen het is of zo. Een beetje de stad door. En het is eigenlijk voor een ander nog. Dus dat bedoel ik. Natasja, als ik zo vrij mag zijn. Ja, niet, niet, veel niet veel bijzonders hoor. Bijzonder. Een, een bakje? Een bakje, dus. Ja, ze hadden er maar één. Ze moesten er een stuk of vier, vijf hebben, geloof ik. Dus, uh... Heeft ze er drie te weinig? Ja, ja inderdaad. Ja. Nou ja, ze zal er toch wel blij mee zijn, denk ik. U heeft er weer zin in, begrijp ik? Ik heb er zin in, absoluut. Ik zin in, absoluut. Ja. Bent u Mama, wel lekker veel de geld de... aan het uitgeven? Nee, weinig. We zitten niet voor niets aan de patat. Oh. <laughs> ik kijk helemaal perplex. <laughs> ja, want volgens het CBS uh, heeft u er weer zin in. Is dat zo? Ja, en heeft u er weer helemaal vertrouwen yes. in? Ik heb er ook geen vertrouwen in. Nee, wij zijn het net met elkaar aan het bespreken. Dat we het een beetje somber inzien allemaal. En we hebben het over de politiek ook een beetje gehad, ja. En wat zegt u dan zo tegen elkaar? Oh, oh, jezus, wat zeggen we dan tegen elkaar? Dat we nog zuiniger moeten zijn. en Dat we daarom naar de markt gaan. Komt ik hoor het jezelf. al, het CBS heeft u niet gesproken. Nee, ik ben niet optimistisch. Nee, ik zie iets heel erg sombertjes in. De delicatessenwinkel in uh, Rotterdam. K. Ja, Rotterdam. Klopt, vreugdeel. Ja, maak me gelijk even reclame, zou ik zeggen. Ja, daarom, joh. Heeft dat nog nodig, reclame? Ja, we kunnen altijd reclame gebruiken. De consument heeft er namelijk alweer vertrouwen in, las ik vandaag. Oh, dat is wel positief. Merkt u dat hier ook aan de kassa? Uh, nou, het is nu nog vakantietijd, dus, uh, maar de mensen die zijn wel weer enthousiast. Maar we hebben eigenlijk gewoon altijd mooie producten, dus mensen hebben altijd wel zin in lekkere dingen. Oh, dus u overleeft de crisis wel? Als ik uh, gewoon kwaliteit blijf leveren, dan gaat het goed. Dat is het belangrijkste. Nou, aan de overkant van de weg heb je zo'n grote elektronica-zaak. Je weet wel, hè? Met dat rode logo en die witte letters. Oh meneer, u komt er naar buiten met lege handen, zie ik. Hoe zit dat? Ja, dat mag toch? Ja, dat, absoluut, mag oh, toch. Nou, even kijken, hè? Kijken, kijken, maar niet kopen. Ja, af en toe. Ja, wat was de laatste grote uitgave? Nou, dat was uh, twee jaar geleden, een motor, maar dat is alweer weer twee jaar geleden geweest. De economie heeft niet zoveel nu, begrijp ik. Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Nee, want als we nou allemaal uh, ons geld uit gaan geven... en dan komen het dus dadelijk weer bezuinigingen... dan uh, gaan we allemaal de schulden in. Dat schiet niet op. Dus u houdt de handen nog even op de knip? Ja, dat laat ik nog wel even doen. Ja, nou, ik snap het ook wel met, die, met, uh, met het consumentenvertrouwen dat zo laag is. Maar ja, ik zou niet weten hoe dat ze moeten oplossen. Ja, je zou gewoon met z'n allen moeten uitgeven. en uh, we kijken wel hoe ver we komen en wat er nog uit te geven valt. Aan jou ligt het niet, hoor ik al. Nee, aan nee, mij ligt het niet, nee. En wat moet er gehaald worden? Eigenlijk helemaal niks. Maar toch geld uitgeven? Uh, Jawel, maar we, kijken, we, gaan, we weten niet of we vandaag nog geld uit gaan geven. Dus, uh, ik heb in ieder geval ook een cadeaubon nog. Dus dat uh, nee. gaan, we, gaan we misschien nog <laughs> in Maar verder hebben we eigenlijk totaal geen plannen. Ja, Floor van de Spaandonk, manager bij het nieuwe instituut hier in Rotterdam. Is het, uh, is het belangrijk ook voor uh, dit instituut dat, uh, dat de consument er weer uh, zin in heeft? Enorm belangrijk. Ik denk met name aan de architecten die natuurlijk echt enorm te lijden hebben gehad onder de crisis. Ja, er wordt niet gebouwd, hè? Nee, en dat werkt door in de consumentenvertrouwen. Dus die hele cyclus, uh, daar hoort vertrouwen enorm bij. Dus Enorme dat, werkloosheid ook onder architecten? Ja, ja. Uh, dus die zijn zich allemaal in nieuwe vormen aan het organiseren. Of uh, ja, aan het kijken van wat zijn de volgende stappen. Er zijn grote discussies binnen de uh, architectenwereld van oh ja, wat is dan de volgende stap. En helpt het instituut daar dan ook bij? Uh, ja, wij kijken wel denk ik naar uh, het zoeken naar nieuwe modellen of reflectie daarop. Um, ja, heel erg precies opdrachtverstrekking kunnen we niet. Nee. Dus, dus die hele pragmatische aanpak. Nou, misschien wel een beetje door in het buitenland uh, soms matchmakingsprogramma's uh, in te zetten. Waarbij we Nederlandse architecten koppelen aan uh, buitenlandse uh, ja, vragen, ook ja. aannemers. En lukt dat? Uh, gelukkig, afgelopen maand hadden we een hele mooie match in uh, Brazilië. Uh, en dat, was, uh, dat is een programma geïnitieerd door voorheen het uh, NAI, dus het architectuurinstituut En dat zijn we nu ook aan het kijken van, god, het is toch heel waardevol om uh, dergelijke matches ook te kunnen doorzetten in de toekomst. En, uh, Wat gaat Nederland daar bouwen? Uh, huizen. Huizen worden ja. het. Ja, nou ja, we hebben toch. Uh, Nederland heeft natuurlijk een echt een hele grote uh, architectuurnaam. En het uh, is nog steeds heel erg in trek, zeker in het buitenland. En wat wel opvallend is, is dat ook in veel buurlanden de crisis onder de architectuur wat minder is. Dus daar wordt nog redelijk veel gebouwd. Alleen dan is het wel goed om te kijken wat is dan de ingang naar die markt toe. En dat is, uh, daar, daar kunnen wij als culturele instelling. Soms mee helpen door die culturele dialoog uh, aan te gaan. Ja, en zo doet het uh, nieuwe instituut uh, veel dingen. Want het is ook een museum. Vanmiddag kreeg ik alvast even een rondleiding van u. Ja. En als je binnenkomt, dan zie je als eerste een televisiescherm. Ja, dat is voor de problem, Wat zien wij hier? Een fragment van een ruïne. Het is dus de opening eigenlijk van het uh, programma wat in het nieuwe instituut wordt gedraaid, onder de ondertitel misschien de ruïne, waar we acht uh, kleine tentoonstellingen laten zien die tonen waar het nieuwe instituut vandaan komt... en waar we in de toekomst ook mee aan de slag gaan. En dat is wat u hier ook doet, opbouwen? Opbouwen en ook doorgaan met hetgeen we al eerder hadden opgebouwd. Dus het is NN. en ja. We volgen de pijl met de de tekst. Museum? Ja. Nou ja, zoals je misschien een museum verwacht... Uh, zijn er dingen te zien, kun je er dingen van leren... Uh, hier kun je ook nog dingen gaan doen. Uh, het weekend bijvoorbeeld zijn er allerlei meubelworkshops uh, te doen. Met ruïneachtige materialen, oud materiaal. Uh, zijn er workshops om die meubels te maken. Die mag je ook weer meenemen. Uh, we lopen nu in het centrum van de zaal. Dus je loopt als het ware door een ruïne heen? Ja. Maar in Nederland heb je toch niet zoveel ruïnes? Dat, uh, die worden dus, uh, Nederland is slecht met ruïnes, zal ik maar zeggen. We halen ze weg en beginnen weer van start af aan. Wij kiezen ervoor om dat degelijk op die roots of de wortels door te gaan... van hetgeen eerder was opgebouwd door de verschillende instituten. Waar zijn we nu? Um, we staan hier in de hoek bij de uh, architecture of Playboy. Want het is een studie die is heel interessant in Amerika. Verschillende PhD-studenten uh, hebben uh, echt gewoon op hoog niveau... studie gedaan aan de Playboy-magazines. En uit die studies blijkt eigenlijk de enorme invloed van Hefner en het blad... op het gebied van uh, grafische ontwikkeling architectuurontwikkeling en binnenhuisarchitectuur. En het was dus eigenlijk een veel grotere invloed dan alleen uh, waar wij nu aan denken... blote borsten, uh, pin-up girls. Heffner verheft eigenlijk ook een heel... zet een nieuw wereldbeeld neer, waar de man niet meer die onderschikte rol heeft... als 9-to-5-man die in een kantoor zit en s'avonds thuis moet komen... met het gezin zich moet uh, bezighouden. Maar hij stelt eigenlijk ook... de man als kosmopoliet woont in de stad, heeft zijn eigen domein waar hij vanuit werkt, dingen creëert en boels observeert. En daar hoort een bepaalde woonstijl bij, een bepaalde denkstijl. Uh, en die wordt hier eigenlijk heel mooi in de tentoonstelling uh, tentoongesteld. Maar wat heeft Playboy dan met een ruïne te maken? Ah, dat is een goede vraag. Uh, dit was een van de laatste tentoonstellingen die uh, Guus Beumer... de directeur van het instituut, heeft gemaakt in uh, uh, Maastricht, waar hij zat. En wij vonden het een mooie koppeling om te laten zien hoe we hier eigenlijk ook aan de slag willen gaan in de toekomst. Namelijk onderzoek. Dus dit onderzoek waar ik aan refereren van Columina naar de Playboy... en de invloed op architectuur. En dat ook weer tot een tentoonstelling brengen. En daarom heeft Playboy een plekje gekregen in deze ruïne. Ja, precies. Heb je ook zo'n plekje? Um, ja, dan lopen we even naar Evil Media. Evil Media is een boek, een theoretisch boek van Matthew Feller. En die gaat eigenlijk over het object of een medium is nooit neutraal. En wat je hier ziet, zijn allemaal uh, objecten... En uh, er zijn verschillende kunstenaars en uh, intellectuelen gevraagd om die in een context te zetten. Nou, uh, een voorbeeld, hier zie je een clipboard. En Matsuko stelt eigenlijk, een clipboard is niet neutraal. Je kunt een papiertje klippen, maar het betekent ook misschien wel die manager die met dat clipboard dingen staat af te tekenen. Of een soort dreigement. Een ander mooi voorbeeld vind ik uh, de tampon. Dat is gewoon een stukje katoen met een draadje. Maar een tampon... Zend natuurlijk allerlei negatieve media eigenlijk uit. Of berichten uit zo van pijn of ongelukkig of hè, een soort afstand. Zo willen we eigenlijk daar ook op doorgaan. Dus wel bekijken van wat betekent nieuwe media um, in een bredere context. In een maatschappelijke betekenis of hè, wat voor implicaties. Ja, dat het klinkt dat toch allemaal een beetje vaag. Wat, wat staat hier allemaal? Okay. <lacht> een, een oude radio zie ik hier. Ja. Dat denk ik niet. Dat is evil. Uh, nou de audi radio is uitgekozen door uh, Armen Medos. Hij maakt heel veel gebruik van radiogolven. En heeft bijvoorbeeld ook in uh, Oost-Europa ooit een oude uh, radiozender... die de, nog in het voormalige Sovjet-Unie stond, uh, heeft die, uh, die was onklaargemaakt gemaakt. En die zijn ze weer gaan gebruiken. Het object zelf stond eigenlijk voor onderdrukking. Want het was jarenlang uh, vanuit die radiomas dat de uh, Russen eigenlijk aan het afluisteren waren. En hij maakte er weer een kunstwerk van. Maar ik zie gewoon een oude radio staan. Ja, dus het is object. Dus je ziet een object als neutraal. Maar het is. Het kan verschillend geladen worden. Ja, Floor van Spaandonk, waarom moet je nou zo lachen? Het nee, zou lachen omdat we een enorm verhaal draaien over één klein objectje in die hele grote tentoonstelling, waardoor het een beetje uit context lijkt. Maar. Er doen. stond gabber. gewoon een oude radio. Ja, Ga om terug te luisteren. Ja, dat ja. is het. Dat was dus van, uh, vanmiddag. Uh, ja, deze tentoonstelling is te zien tot en met half oktober ja. en daarna Biodesign. Even kort, mm, wat is dat? Nou, ietsje eerder al, 27 september. Okay. Um, biodesign is een, uh, uh, misschien een uh, blik op de toekomst uh, waar veel ontwerpers bezig zijn met biologie, biodesign. Uh, ontwerpen met bacteriën. Hoe ziet dat eruit, ontwerpen met bacteriën? Nou, een voorbeeld te noemen. Er uh, is een, bijvoorbeeld een machine kun je zien waar een uh, proteïne die een klein zwart vliegje maakt, één gram. Door het uh, ja, proces op te zetten. Binnen 18 dagen daar kilo's van maakt, kilo's proteïne. En mensen hebben behoefte aan proteïne. Dus dat zijn type processen die nu, nu ontworpen worden, die mogelijk in de toekomst wel degelijk uh, een werkelijkheid zijn. Dus het is nu al een werkelijkheid, maar we tonen... het is natuurlijk niet in een groot uh, gebruik, dus niet in die winkel... Nee. met het rode merk uh, te vinden. Nee. Maar uh, dat zijn wel schetsen van de toekomst. Of een ander voorbeeld, vind ik zelf een heel uh, aansprekelijk voorbeeld... Dus, uh, het stond ook afgelopen week in de media... Uh, is een uh, gevel van glas en daartussen zitten algen. En op het moment dat de zon op de algen gaat schijnen... dan zwellen de algen op en wordt de muur ook... of de glazen gevel in dit geval groen. Ja. Uh, en dan is het hitte... Uh, weert het de hitte af uh, en is de zon verdwijnt, de zon, dan uh, ja, worden die algen natuurlijk krimpen. Ja, en, inderdaad, en, dan je het warm, en dan krijg je een andere kleur ook. Andere kleur, maar ook andere warmte wordt dit toegelaten. En dit soort slimme design, uh, ja, die, dat is nu bijna in werkelijkheid en dat wordt ook getoond. Slim design dus, hier Slim in het design. nieuwe instituut ja. in Rotterdam. verslag verslaggever Wieger Hemmer, die is uh, ook op pad. Wieger, goedenavond. Goedenavond Casper, vanuit het vocht Lower Veen, dat ligt in Drenthe, de plek waar enkele weken per jaar een mooie attractie zich aandient. Ga weer terug wat? Zie, je, ze dwalen wat rond daar. De slangenarend. Kijk hoe mooi ze rondcirkelen. Als het er is, de slangenarend, dan gaat het goed met het gebied. Kijk, nou kun je zo mooi zien hoe grijs zwart ze van boven zijn. En hier in Drenthe, dat merkte ik vandaag... op mijn tocht met boswachter van natuurmonumenten Willem Klok... gaat het goed. Dit is prachtig mooi. We hopen dat ze hier een keer wat vroeger komen en ook gaan broeden. Ja, want ze zijn nu nog een zomerse attractie, een zomers ritueel hier in Drenthe. Tot nu toe zijn ze nog steeds een zomers ritueel. Eh, als je ziet dat de slangenarend ongeveer in Zuid-Frankrijk eh, broedt... maar elk jaar wel deze kant op komt. En wij hopen, wij verwachten dat eh, hij straks ja, ook dit als broedgebied uit gaat kiezen. Waarom kiest hij specifiek Drenthe en specifiek hier, dit veengebied hier, ja, om rond te zweven? Het is een slangenparadijs hier. Ja? Ja, vochtelovee veen is een slangenparadijs. Ja. Alle soorten slangen die je maar kunt opnoemen, de gladde slang, de ringslang, de adder, komt hier in grote aantallen voor. Ik zie daar voor mij nu de kraanvogels vliegen. Oh. Geen arend? Nee. Maar even wel een attractie? Een schitter. Er een beeld hier recht voor mij. Negen kraanvogels. Momenteel zitten er 28 kraanvogels in het gebied. Die hebt u geteld? Ja, ik zie ook wat ganzen daarop Oké. Oh, ja. Dat is er weer een andere soort, maar hier recht voor ons. Ja, dat is schitterend mooi. Dat is een plaatje. Enkele weken per jaar is dus Drenthe in de ban van de aarde. Ja, zonder meer. Elk jaar weer. Zelf geniet ik daar ook regelmatig van. Maar ook vogelaars, dat zien we nu. Mensen met een telescoop op hun nek die oh, daarvan die zien we dat genieten. Kijk, daar oh. zien we er twee... Nee, daar loopt nog een. Ja, die komen daar ook voor. Mooie vogel? Ja, schitterende mooie vogel. Dan moet je je voorstellen dat hij ongeveer anderhalf maal zo groot is als een buizert. Hij vliegt redelijk hoog in de lucht, maar bidt ook heel vaak. Hij bidt? Hij bidt. Dat betekent dat hij stilstaat in de lucht. Want dan heeft hij een prooi in zijn versier. En dan duikt hij met een noodgang naar beneden. Dag meneer. Goedemiddag. Een vogelaar, u weet ook dat ze... Hier rondvliegen? Absoluut. Ik was hier afgelopen zaterdag ook. En toen heb ik er vier zien rondvliegen. Met een aderische poten. Dat is geweldig. Ik had dat het vanaf... net met de boswachter erover. Ja. Die, die wordt ook zo langzamerhand steeds ongeduldiger. Denkt u dat we vandaag die aarde nog gaan zien? Absoluut, ja, want uh, wij hebben er net eens zien vliegen. Volgens mij zijn dat slange toch? hoor. Volgens mij ook. Ja. Hey Rob, uh, links uh, van jou in de bomenrijd vliegen uh, drie grote roofvogels. Heb je die gezien net? Dit zou toch wat zijn, zeg. Nee, andere kant. Andere kant. Meneer Klok, hier. Ja, volgens mij heb ik ze wel gezien. Wordt u ook even met andere collega's gebeld die hier ook zijn uh, of dat uh, juist is. Die staan wat dichterbij. We hebben ook een telescoop bij zich. Maar het lijkt er wel op. U moet het doen met een schim. Ja, met een schim. We nou, zien ze wel vliegen, maar goed. Uh. U ziet ze vliegen. <laughs> ik zie ze vliegen, ja. Ik zie ze nu trouwens niet meer. <laughs> van de natuur terug naar de architectuur hier in Rotterdam bij het nieuwe instituut Floren van Spaandonk. Hier komt de natuur ook samen met architectuur. Hè? Want er wordt nu een dooie vis uit de vijver gehaald, begrijp ik. Ja, we hebben hier een uh, waterdepot, zoals een van de architecten hier binnen het huis zegt. Een dooie karper hier. En uh, gevuld met ka karpers en uh, eenden. Um, ja. Dat nee, ja. gebeurt wel eens. Dat natuurlijk. gebeurt wel eens. Ja. Morgen dan uh, zijn we met de uh, zomeravondspits van uh, WNL in Amsterdam. Dan gaan we wijn drinken met wijnjournalist Harold Hamersma. Heerlijk. ja. Welke vraag kunnen wij u hem laten? Uh, uh, uh, wilt u aan hem stellen? Nou, ik dacht, uh, ik was benieuwd hoe Harold Hamersma denkt over wijn als uh, biodesign. Is wijn biodesign? Is wijn biodesign? Ik denk dat hij er misschien heel lang over moet nadenken. Ja, ik vind het wel leuk om mensen ook te, ja, misschien wel uit te dagen om veel meer in ontwerp te denken. En, uh, bijvoorbeeld, we hadden het net al even over de gemeente Eindhoven. En die zeggen eigenlijk is alles een ontwerpproces. Uh, dus wijn is natuurlijk wordt ook ontworpen. Je maar Je moet bio gelijk designs. aan een de fles denken als het gaat om ontwerpen namelijk. Ja, maar de, de smaak wordt ontworpen. Fijn dat we hier mochten zijn. Dankjewel. Dit was WNL zomeravondspits op Radio 1. Zometeen wat anders, namelijk kunststof met de NTR, van de NTR met vandaag Britta Beuler als gast. En morgenavond zijn we natuurlijk weer terug op Radio 1. Omroep WNL. Wij blijven gewoon. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. Zit hem aan, geeft voor de linkerkant. Meedrukt de vriendbal, laag 1-1. Nee! PSV, AC Milan. Ja, te binnen maar een slot. De Champions League zometeen in langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. De Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.